Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Twee advocaten zijn volgens het AD vorig jaar door de politie gevolgd... omdat ze mogelijk een ontmoeting hadden met de toen voortvluchtige crimineel Taghi. De actie liep op niets uit, maar de advocaten zijn woedend... dat ze tijdens hun werk werden gevolgd. De OM zegt dat het mocht omdat Tachy niet de cliënt van de twee was.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 De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Het verkeer wordt lokaal omgeleid en waarschijnlijk blijft de N9 tot 11 uur dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Say. ZFM Zandvoort De van zon, zee, Zandvoort en zomerhits. There's more I to know